Zes uur. Er komt een veel lagere straf voor belediging van de koning. Reactie van Willem-Alexander: noem mij dan maar gewoon Majesteit. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1 Journal. Goedemorgen allemaal, donderdag 5 april. En op deze dag in 1923 begon de Amerikaanse bandenproducent Firestone met de productie van. Luchtbanden. En wat hebben we daar een hoop lol van gehad? Dat was toen, dit is nu. We beginnen met een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Stijns.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 Nederlanders die op internet slachtoffer zijn van privacyschending door anderen... moeten meer bescherming krijgen in de wet, dat vindt de VVD. Volgens de partij moeten zaken als internetpesten, sexting en filmen... met een verborgen camera beter worden aangepakt. De VVD pleit voor hogere straffen voor daders en voor een spoedprocedure... om naaktfilmpjes via de rechter van internet te krijgen.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 De inzet van kroongetuigen kan grote gevaren opleveren... maar ze zijn meer dan ooit nodig... voor het bestrijden van de georganiseerde criminaliteit. Dat zei minister Grapperhaus in een debat in de Tweede Kamer... over de liquidaties in de Mokro-oorlog. Volgens de minister gaat er veel aandacht uit... naar het inschatten van de veiligheidsrisico's... van kroongetuigen en hun familie. Maar de minister gaat wel onderzoeken... of er meer persoonsbeveiligers moeten komen om mensen te bewaken.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 In de Amerikaanse stad Memphis is Martin Luther King herdacht. Het is vijftig jaar geleden dat de zwarte burgerrechtenactivist werd doodgeschoten op het balkon van zijn motel. En duizenden mensen liepen mee in een mars naar dat motel. De man die Martin Luther King destijds uitnodigde in Memphis... sprak nu de menigte toe, net als de zoon van Martin Luther King. Beide zeiden dat er nog steeds geen echte gelijkheid is in Amerika.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 Het weer dan nog, het is bewolkt en vanuit het westen trekt regen over het land. In de loop van de dag wordt het droger, vanmiddag ook zon. Maar er staat wel flink wat wind en het blijft fris, een graad of negen. Dennis mooi vanochtend bij de ANWB om ons bij te praten over de situatie op de weg. Dennis, goedemorgen. Hele goede Jurgen. Het loopt alvast bij Den Bosch op de A2 richting Utrecht. Tussen Sint-Michels-Gestel en Knooppunt-Empel staat 5 kilometer. Zijn daar een kapotte auto aan het afslepen. De vertraging is ruim een kwartier. Het NOS Radio 1-journaal. We beginnen vanochtend in Brazilië. De oud-president Lula da Silva moet dus de gevangenis in. Dat heeft het Hooggerechtshof zojuist na een urenlange zitting besloten. Lula werd eerder al veroordeeld tot 12 jaar cel voor corruptie. Maar zijn advocaten hadden het Hooggerechtshof gevraagd om hem niet naar de gevangenis te sturen. Zolang er nog beroepsmogelijkheden zijn. Maar die zaak heeft de populaire politicus dus verloren. Contact met onze correspondent Mark Bessems. Mark, is hij ook meteen in de boeien geslagen dan?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 In de eerste plaats uh, kan Lula gewoon nog in beroep. Hè? Er zijn nog twee hogere rechtbanken... waar die in beroep kan gaan bij, uh, tegen zijn veroordeling. Maar los daarvan, in de tweede plaats... Uh, moeten kandidaten uh, nog worden ingeschreven. Dus de partij, de Arbeiderspartij van Lula... die moet over een paar maanden... Uh, ja, moet die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 Het zou zomaar kunnen dat de verkiezingen dan alweer voorbij zijn... voordat dat hele proces definitief uh, is afgerond. Uh, alleen maar om even te illustreren hoe ingewikkeld het allemaal is. Het is zelfs niet uit te sluiten dus... dat Lula vanuit de gevangenis uh, nog meedoet. Het is al uh, later bij jullie. Is er al zijn er al reacties op, uh, op de uitspraak van het Hooggerechtshof? Nee, nog niet heel veel. Hè. De zitting is echt net pas afgelopen. Uh, en de elf rechters die hadden er tien uur over gedaan. Het is hier nu uh, één uur in de nacht...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 Dan praat ik u bij over wat gisteravond gebeurde op radio en tv. Op NPO1 was vannacht een speciale tv-uitzending... over de moord op Martin Luther King. En Astine Comvalius vertelde over de impact die King had... op de strijd tegen racisme, ook in Nederland. En die strijd kwam in de jaren zeventig echt van de grond... en dat was volgens Comvalius ook hard nodig. Het was ook de tijd waarin racistische groepen als de Nederlandse Volksunie opkwamen van Joop Glimmerveen. En samen met, uh, met anderen hebben we antiracismecomité's opgericht. Een hele antiracisme -campagne. In die zin is het ook in de lijn van Maarten King. DJ Gerard Eckdom was bij RTL Late Night. En hij praatte daar over zijn vertrek. Hij verhuilt radio 2 voor radio 10. Maar het is niet zo dat hij per se weg wilde bij de publieke omroep. Ik probeerde eigenlijk tot het laatste moment er echt uit te komen, ook met Vara, omdat het, ik, ik, ik vind Het is een hele fijne partij, ook afgelopen jaar geweest om voor te werken. Uh, maar op een gegeven moment lopen dingen gewoon vast. Wat het radio maken betreft, was de DJ daar ergens vrij om te doen wat hij wilde. Maar zijn YouTube-kanaal moet Ekdom uit eigen zak betalen. En zo waren er nog een paar zaken die de doorslag gaven. En ik wilde iets regelen ervoor, maar um, je, je knalt vaak tegen een, een beperking aan bij de publieke. Het mocht hij... daar niet echt. Nee, het heeft te maken met regels, en daar kan de NPO niks aan doen. Dat is vanuit Hoge Rand zo geregeld. En ik heb daar alle begrip voor. Dat, dat ook zij dachten, ja, Gerard, um, we komen er dan gewoon niet uit. We, we, we mogen dit niet. De burgemeester van Antwerpen gaf in nieuws uur Nederland de schuld van de problemen met drugs in België. Ons gedoogbeleid heeft volgens burgemeester Bart de Wever geleid tot georganiseerde misdaad en liquidatiepraktijken, en daar krijgt België dus ook mee te maken, zei. Onze minister Grapperhuis vindt die redenering tekort door de bocht. Die drugs die doorkomen overigens naar Rotterdam... dat is weer voor doorvoer naar het buitenland. Het is niet uh, iets voor ons eigen gedoogsysteem... wat zich overigens alleen maar richt, zoals u weet, op wiet... en niet op uh, harddrugs en, en pillen. Aan tafel zat ook onderzoeker Jan Dirk de Jong. Hij houdt zich bezig met jeugdcriminaliteit... en ook hij vindt dat de burgemeester van Antwerpen... de situatie te zwart-wit schetst. Ik zie natuurlijk wel de link dat softdrugslijnen vanuit Marokko... op een gegeven moment gebruikt zijn voor cocaïne... maar volgens mij is de Nederlandse staat daar niet verantwoordelijk voor. En ik denk dat de sociale problematiek in de stad van deze burgemeester... die maakt dat het zo'n vruchtbaar gebied is om dit soort jongetjes te gaan werven... ook niet onze verantwoordelijkheid is. Dus ik vind het een beetje kort de bocht. En dat was gisteravond op Radio en TV. Nu David Bowie. It's true. They Love Bowie, 1980. Ashes to ashes was dat. Hier liggen ze in de ochtendkranten. Kijk ook naar de nieuwssites. En dit zijn de belangrijkste verhalen daar. Basisschoolleraren verdienen structureel te weinig. De Telegraaf schrijft dat zo'n 18.000 docenten... onterecht in de laagste loonschaal zitten. Tien jaar geleden werd afgesproken dat veel leraren in een hogere salarisschaal geplaatst moesten worden. En daarvoor maakte de overheid miljoenen euro's vrij. Het doel was om in 2014 40% van de docenten in het basisonderwijs een salarisverhoging te geven. Maar dat doel is nooit gehaald. Vorig jaar was nog maar 27% van de docenten in een hogere salarisschaal geplaatst. Verder ook op de voorpagina van de Telegraaf... een verhaal over bijna ongelukken op Schiphol. Eerder deze week maakte de luchthaven bekend... dat op 29 maart twee vliegtuigen op elkaar dreigden te botsen. Het ene toestel landde, terwijl het andere wilde vertrekken. En de verkeerstoren en piloten grepen in... door het aankomende toestel te laten doorstarten. En nu zegt de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers in de krant... dat er die dag nog, nog zeker één dreigende situatie was... waarin twee vliegtuigen konden botsen. Twee vliegtuigen van KLM dreigden gevaarlijk dicht bij elkaar te komen. En er wordt door de luchtverkeersleiding ook nog onderzoek gedaan... naar een mogelijk derde incident diezelfde dag. In Trouw een analyse over de klimaatzaak... die Milieudefensie heeft aangekondigd tegen Shell. Volgens de krant droop de symboliek ervan af... bij de bekendmaking van de zaak. De stap naar de rechter van Milieudefensie past bovendien... in een internationale trend. Er loopt een handjevol rechtszaken tegen vervuilende bedrijven... in een poging om klimaatactie af te dwingen... De stad New York daagde onlangs vijf olieconcerns, waaronder Shell... en enkele steden in Californië volgen. In Nederland zijn er ook al meerdere rechtszaken geweest over het milieu... maar tot nu toe was het steeds de staat die werd aangeklaagd... en niet een grote multinational, schrijft het Trouw. En PvdA, GroenLinks en D66 gaan proberen... een nieuw Rotterdams stadsbestuur te vormen. Dat is de uitkomst van de gesprekken... die de verkenners in Rotterdam hebben gevoerd met alle partijen. En daarmee staat de grootste partij, Leefbaar Rotterdam... vooralsnog aan de zijlijn. Het AD schrijft dat de PvdA, GroenLinks en D66... samen nog acht zetels extra nodig hebben om een meerderheid te vormen. De VVD en Leefbaar Rotterdam blijken geen kandidaat... om zich bij de progressieve partijen te voegen. Vierde nieuws nu, Dennis mooi. Op de A2 van Den Bos naar Utrecht stond er een kapotte auto bij het knooppunt Empel. Maar die is inmiddels weg. Je hebt daar nog wel 10 minuten vertraging. En de eerste mensen staan al in de rij op de A7 richting Amsterdam. Tussen Wochnem en Purmerend Noord. 7 kilometer, 5 minuten vertraging. Ook al 5 minuten vertraging op de A27 Breda Utrecht bij Gorkum. Tot half tien. Het NOS Radio 1 Journaal. Met Jurgen van den Berg. 17,5 minuut over zes is het. Geen Nederlands elftal op het WK voetbal komende zomer. Maar de FIFA is ons nog niet vergeten. De Wereldvoetbalbond is op zoek naar het mooiste WK-doelpunt aller tijden. En deze goal maakt kansen op de hoofdprijs. Frank de Boer speelt de bal. Heel goed naar Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp neemt de bal aan. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Die deed dat Dennis Bergkamp heeft gescoord. Uh, ja, Bergkamp dus. Nou, die doet mee op het WK van 1998. Tegen Argentinië was dat. En dit doelpunt zit ook in de molen. Komt die bal met een hard schot en die gaat erin! Het is van Bronkhorst. Het is de in te land! Die de bal er gewoon in roest van 20 meter! Ja, het zondagschot van Giovanni van Bronkhorst Was in de halve finale tegen Uruguay. En herinnert u zich deze nog? Not het is not. geen buitenspel bij Van Persie, Van Persie. En die komt erin! Ja! Yeah! Prachtig, Robin van Persie met die schitterende zweefduik tegen Spanje. Vier jaar geleden was dat. Op de lijst staan in totaal dertig doelpunten. Stemmen op de mooiste goal kan op de Facebookpagina van het WK. facebook.com slash FIFA World Cup. Dan gaan we naar de Tweede Kamer. Minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie noemt de recente liquidaties in Amsterdam volstrekt onaanvaardbaar. Maar hij zei gisteravond in de Kamer dat er geen reden is... om extra geld voor de politie uit te trekken... bovenop de 267 miljoen euro die eerder al is toegezegd. Om het geweld in de onderwereld tegen te gaan... wordt onder meer samenwerking gezocht met buurlanden België en Duitsland. Want volgens Grapperhaus is dit bende geweld geen Amsterdams probleem... maar een Europees probleem. Het is niet alleen een Amsterdams verschijnsel. Ik denk dat het uh, een... Uh Europees verschijnsel is, absoluut. En ik denk dat je ook mondiaal kunt zeggen... dat de misdaad zich de afgelopen jaren anders is gaan organiseren. Namelijk op een veel russieslozere manier, in veel gevallen. Nu hebben we de afgelopen week in Amsterdam gezien... dat daar een familielid van een kroongetuige is vermoord. Is daarmee die methode van kroongetuigen, is dat nog wel effectief? Nou, het is wel heel uh, belangrijk in het kader van uh, de opsporing. Omdat het nou juist vaak mensen zijn... die zich midden in die criminele netwerken be bevinden. Waarmee ook meteen bepaalde risicokanten ervan zijn aangegeven. En dit is iemand die zich gemeld heeft... omdat hij zichzelf bedreigd voelde. En dat geeft je meteen, zoals ik vanavond in de Kamer heb geschetst... hoe dan ook een duivels dilemma. Een andere kant van de medaille die u schetst is... Het lijkt wel of eh, moordenaars steeds rugzichtlozer worden, een heel ander moreel, ethisch besef hebben. Is dat iets waarvan u denkt van je kan hier kan je iets aan doen? Nou, weet u, laat ik vooropstellen, eh, elke moordenaar heeft wat mij betreft een volstrekt eh, afkeurenswaardig eh, moraal hè, en, en een slecht ethisch besef. Eh, maar het punt is nu dat die eh, moordenaars voor ja, toch betrekkelijk eh, geringe bedragen. Uh, gewoon met een wapen naar binnen lopen... Uh, min of meer herkenbaar zijn. Vrij snel op te sporen zijn. En het dat, zijn dat, amateurs. Nou ja, het, het zijn mensen die verder totaal niet geïnteresseerd zijn. En dat vind ik schokkend. Uh, in dat ze uh, misschien iemand uh, treffen uit de omgeving... Mm. Uh, of... Uh, op los en de verkeerde treffen... dat is wel iets waar we ons heel goed rekenschap van moeten geven. Wat kan je daaraan doen als justitieminister? Dat betekent uh, dat ik nog meer uh, middelen ter beschikking moet stellen... aan politie en OM. Uh, meer middel is meer geld en is ook meer uh, materiaal... is ook meer goede opsporingsmaterialen eh, en methoden, ook digitaal. Ik heb dat in Amersfoort gezien, maar vooral ook in Groningen... is men daar zeer ver mee. Nu uh, speelt veel uh, van deze zaken zich af in Amsterdam. Is dat ook waar u zich met die maatregelen die u nu allemaal aankondigt... ook een speciale bericht? Gaat het echt om Amsterdam? Nee, het gaat, denk ik, dat hebben we de afgelopen... we hebben nu deze liquidatie in Amsterdam gehad... maar we hebben ook gezien dat er deze winter in Nieuwegein... een hele ruzigsloze liquidatie is geweest. We hebben dat ook in andere delen van het land gezien. Men is op enig moment begonnen met een nieuwe aanpak in Brabant... waar de diensten heel veel met elkaar gingen samenwerken. OM, Openbaar Ministerie, politie, burgemeester... Uh, belastingdienst, en dat is heel veel resultaten gaan opleveren. En die zijn bezig om die werkmethode in het hele land uit te werken. Ook om ervoor te zorgen dat het zich niet verplaatst naar gebieden... waar een dergelijke aanpak niet is. En we zijn zelfs aan het kijken om dat internationaal... met België en met Duitsland ook te gaan doen. Justitieminister Grapperhaus was dat in gesprek... met politiek verslaggever Hans Andringa.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 een hindoe-geestelijke staat één van de nieuwe ministers bij tijdens de beediging. President Boutersen kent zijn teksten intussen uit het hoofd. Boutussen heeft al twee keer eerder een groot aantal ministers uit zijn kabinet vervangen. Zoarlijk. Zoarlijk. Help. Help mee.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 Ze blijven aandringen op duidelijkheid. En dan is de tijd om. President Boutussen probeert de mokkende pers nog enigszins te sussen. Maar dan is de persconferentie toch echt voorbij. Nu gaat het lukken. Nu moet ik naar de volgende vergadering. Maar bedankt. Bedankt voor uw tijd. De bijdrage was van correspondent Harman Boerboom... vanuit Paramaribo, Suriname. Boy Pablo, dat is de band van de 19-jarige Pablo Munoz... geboren in Noorwegen, uit Chileense ouders. Samen met zijn vrienden is Pablo die band begonnen... en ze toeren nu door Europa, waren pas nog in Amsterdam. En de kennis noemen hun muziek slacker pop. Het is vrolijk en melancholisch tegelijk. Dit is Boy Pablo met Losing You. Pablo dus, zo heet de band uit Noorwegen. Het liedje heet Losing You. Het is bijna half zeven. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws. Mogelijk ook de gegevens van 90.000 Nederlandse Facebook-gebruikers... zijn verhandeld door Cambridge Analytica. Facebook meldt dat het schandaal rond het Britse bedrijf... nog een stuk groter is dan gedacht. Wereldwijd zijn maximaal 87 miljoen mensen getroffen. De haven van Antwerpen krijgt veel cocaïne binnen... die door Nederlandse criminelen wordt verhandeld. De Antwerpse burgemeester De Wever zei in Nieuwsuur... dat het Nederlandse gedoogbeleid de oorzaak is. Handlangers van Nederlandse criminelen zouden vanuit Antwerpen opereren. De procureur-generaal bij de Hoge Raad buigt zich over ruim 200 aangiftes tegen D66-leider Pechtold. Hij kreeg een appartement in Scheveningen van een Canadese ex-diplomaat en heeft zich daar mogelijk mee laten omkopen. Omdat Pechtold een politicus is, kan het OM er niet over oordelen.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 Het weer vanuit het westen trekt regen over het land. In de loop van de dag wordt het droger en is er meer zon. Er staat wel flink wat wind en het blijft fris, een graad of 9. Verkeersinformatie dan met Dennis Mooi. Nog steeds veel vertraging op de A2 van Den Bosch naar Utrecht... tussen Veghel en Kerkdriel, 9 kilometer. En dat uh, levert je zo'n 20 minuten extra op. En voor de rest uh, staan er nog 13 andere files. Die leveren op één na niet zo heel veel vertraging op... hooguit een minuutje of vijf. Uitzondering is de A9 van Alkmaar naar Amstelveen... tussen Heemskerk en Knoppetroze...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 Drie minuten over half zeven u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Om de zoveel tijd staat het bovenaan teletext, internetbankieren ligt plat. Of Netflix, of iets anders waar je op dat moment echt bij moet. Vaak komt dat dan door een DDoS-aanval. Vijf tech-experts die bepleiten vanochtend in een open brief... dat er echt meer moet gebeuren om die aanvallen tegen te gaan. Hier legt Elisabeth eens dus even uit hoe dat ook alweer zit... met die DDoS-aanvallen. Ja, Eind januari waren er veel dedels aanvallen die in de media kwamen. De banken SNS, ABN AMRO, Rabobank en ING... en ook de Belastingdienst hadden er veel last van. En hun klanten dus ook, want die konden niet internetbankieren. Berend-Jan Beugel van de betaalvereniging Nederland... noemde het een uitzonderlijke situatie. De laatste keer was een paar jaar geleden. Ik geloof 2013 dat we een soortgelijke reeks van aanvallen op de bank hebben gehad. Daar hebben ze toen heel veel maatregelen opgenomen. En nou, dat is een aantal jaren goed gegaan. En nu weten de aanvallers toch de verdedigingslinies van de banken te omzeilen. Ja, bij een DDoS-aanval hebben de daders geen toegang tot klantgegevens. Maar na zo'n aanval blijkt dat er vaak nepmails opduiken... waarin klanten wordt gevraagd om hun inloggegevens in te tikken. En dat betekent dat je alert moet zijn... zo waarschuwde ook beveiligings beveiligingsspecialist Michael van der Vaart. Na deze aanval, de eerstvolgende dagen... let alsjeblieft op eventuele phishingcampagnes... nep die jou verstuurd worden met verkeerde vragen. Want dan, daar moet je dus niet op klikken? Absoluut niet op ingaan. En Dick Schoof, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, is ook verantwoordelijk voor de digitale veiligheid. En hij waarschuwde dat de aanvallen veranderen. Nou, we hebben eigenlijk gezien dat deze aanvallen weer wat geavanceerder waren dan we in het verleden zagen. Dat is een ontwikkeling die deze uh, DDoS-aanvallen ook doormaakt. Uh, Doelt dat... u met geavanceerder? Nou, dat is qua technisch. Het moet net iets anders zijn dan de DDoS-aanvallen van een maand of een jaar of twee jaar geleden. Dus je, je ziet dat een DDoS. De, wat we noemen een DDoS-aanval, dat ontwikkelt zich. En dat betekent ook dat partijen, zoals de banken... zich ook, wij spreken elke dag, moeten, uh, moeten hun procedures wijzigen... om deze dedelsaanvallen uh, aan te kunnen. Klaas Knot, de president van de Nederlandse Bank... keek niet op van al die DDo's aanvallen. Dit soort aanvallen zijn eigenlijk aan de orde van de dag... Uh, dus wij, hè, wij houden als de Nederlandse bank toezicht op de beschikbaarheid van het uh, betalingsverkeer. En waar we dan vooral ook met uh, banken over in gesprek zijn... is niet zozeer dat we de illusie hebben dat we dit soort aanvallen altijd kunnen voorkomen. Uh, maar wel dat we vinden dat hun systemen op orde moeten zijn... dat als zo'n aanval optreedt, dat in ieder geval het systeem zo snel mogelijk weer in de lucht is. Ja. De site van de Nederlands Bank wordt veelvuldig aangevallen... zei Knot bij het televisieprogramma Buitenhof. Onze eigen website wordt duizenden keren per dag aangevallen. Dus, dus uh, vrijwel elke seconde wordt er een aanval gepleegd. Jazeker. Dat is de realiteit anno 2018. En u zegt het uh, zonder met de ogen te knipperen? Nou ja, wij hebben daar natuurlijk ook onze, hè, uh, onze uh, beschermingswallen daarvoor. En wij monitoren ook. Daarom weten we nu hè, hoe vaak wij uh, aangevallen worden. Maar ja, dit is, uh, dit is een serieuze ja. zaak. Ja. Ja, en daarom pleiten vijf experts nu dus in een open brief... voor een soort nationale DDoS-firewall. Christian Hesselman, goedemorgen. Goedemorgen. Beheerder van PuntNL. Alles wat op Punt -NL eindigt, daar verdient u geld aan. En um, een van de ondertekenaars van die open brief... een DDoS-firewall, leg eens uit. Ja, het is eigenlijk misschien is Firewall niet het helemaal het goede woord. Het gaat voornamelijk om het delen van informatie. We hoorden net al de, de, de mensen zeggen in de, in, de, in de voorstukjes... dat er vaak deeloosaanvallen plaatsvinden... en dat de partijen daarvoor systemen en beveiligingen hebben ingericht om die af te slaan. Maar waar wij eigenlijk voor pleiten is om daar een stapje bovenop te doen... en om continu zelf op zoek te gaan naar waar mogelijke aanvallen vandaan kunnen komen... en die informatie vervolgens met elkaar delen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 actief op zoek naar waar mogelijke ddos aanvallen vandaan komen... en wij gaan die informatie proactief met elkaar delen. En uh, wat je ziet is dat dat in de internetwereld... is, is zo'n aanpak via een manifest is uh, redelijk gewoon. Hè? Er zijn bijvoorbeeld de partijen die op het internet... verkeer naar elkaar toe routeren. Die hebben ook dat soort afspraken waarin staat van... oké, okay, wij, wij zijn goede internetburgers... en wij zorgen ervoor dat het internetverkeer... netjes en veilig naar elkaar toe wordt gerouteerd. Ja. En dat concept willen we eigenlijk hier ook toepassen, Maar dan specifiek voor het opvangen van DDoS aanvallen en het delen van informatie daarover. Als ik dit hoor, en ik denk heel veel mensen die denken dan ook weer ja, data uitwisselen. Je gaat gegevens uitwisselen van elkaar. Hoe zit dat met onze privacy? Gewoon de gewone mensen die een computer thuis hebben en, en daar af en toe achter zitten? Uh, nou ja, privacy is natuurlijk vanaf het begin heel erg belangrijk. Uh, IP-adressen, daar gaat het uiteindelijk om. Dat zijn persoonsgegevens. Dus dit is iets wat we vanaf het begin meteen mee moeten nemen, dat is duidelijk. Uh, als er een sy systeem komt, dan moet dat natuurlijk uh, als een van de eerste regels in het systeem zitten. Uh, tegelijkertijd is het zo dat het, de open brief die wij hier neergezet hebben, die is meer richtinggevend. En die is bedoeld om, deze, om de vitale sector in beweging te krijgen. Dus dat soort dingen hebben we gewoon nog niet uitgelegd. Nee, nee, eerst maar eens iedereen aan tafel krijgen, dat is al een hele klus zegt u. Nou ja, eigenlijk is dat onze belangrijkste oproep. Daar eindigen we onze brief mee. En onze oproep is om nou, met z'n allen aan tafel te gaan. En dat betekent, uh, laten we zeggen, uh, de vitale uh, aanbieders. Uh, maar bijvoorbeeld ook uh, partijen als uh, de overheid, uh, academici. En die zouden al, als ik even stap naar elkaar aan tafel moeten. Ja, want intussen zit er alvast weer iemand uh, een, een plannetje uit te broeden... om ergens weer een aanval te plegen. Uh, ongetwijfeld. Ongetwijfeld. je ja. Ja, hoorde net Dick Schoof was het volgens mij al zeggen... Dat aanvallen worden steeds uh, complexer en ze worden ook steeds groter. Dus dat betekent gewoon dat er, uh, ja, naar, onze naar onze mening moet er iets gebeuren. En dat is de, dat, de reden waarom we die brief uh, hebben geschreven. En oproepen tot meer samenwerking en het proactieve delen van informatie. We wachten op de reacties. Dank voor de uitleg. Christian Hesselman, beheerder van PuntNL dus. En een van de ondertekenaars van die open brief. In Australië zijn gisteren de Commonwealth Games begonnen. In Nederland kennen we het misschien niet zo heel goed, uh, die, die spelen. Maar uh, met meer dan 6.000 deelnemers zijn de gemene bestspelen... het grootste sportevenement ter wereld na de Olympische Zomerspelen. De start verliep alleen wat stroefjes, zag onze correspondent Robert Portier.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 En juist op het moment van de opening, barstte de hemel open. Just as the guys of Yuthi Hindi were just about to play the treaty song, Dan She Come. Out come our ponchos and away we went! It was fantastic!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 Dankzij dit foutje zouden die boekjes nog wel eens geld waard kunnen worden. Hoe in een minor ticketing issue dat we dat ze zo zijn na de games, Hoe dan ook de gemeentebestspelen zijn inmiddels geopend en de komende 10 dagen draait het hopelijk vooral om de sport. De grootste trekkers zijn zwemmen, atletiek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 Vergis je niet, het is een echte sport. Maar olympisch zie ik het nog niet zo snel worden. En dat is misschien nu net de charme van dit evenement. De bijdrage was van Robert Portier vanuit Australië... waar dus gisteren die Commonwealth Games zijn begonnen... de gemene best spelen. Nu meer uit de kranten en van de nieuwsuit. Meer dan de helft van de tantra-masseurs zou zich vergrijpen aan klanten. meldtrouw. trouw. Bijna 100 klanten deden het afgelopen half jaar melding van seksueel misbruik bij het meldpunt Tantra Misbruik. En die klachten gingen over bijna 60 behandelaars. Op één melding van een man na komen alle meldingen van vrouwen. Vaak hebben deze vrouwen al een verleden met seksueel misbruik. en willen ze via een tantramassage juist afrekenen met dat verleden. Het meldpunt Tantra Misbruik werd vorig jaar in oktober opgericht, maar stopt alweer. Volgens de eigenaar vanwege de hoeveelheid werk en de emotionele belasting. Het aantal huizen die 1 miljoen euro of meer waard zijn... is in Nederland de afgelopen vier jaar explosief, explosief gestegen, meldt het FD. Volgens databedrijf Calcasa staat de teller inmiddels... op 42.300 miljoen woningen. En dat is een record. In vier jaar tijd is het aantal woningen van een miljoen of meer verdubbeld. De gemiddelde prijs van deze woningen steeg met 9,2 procent. En dat is meer dan de stijging van een normale woning... want dat is ongeveer 8 procent. van Novip is in Nederland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 De verhalen over de seksfeesten op Haiti van hulpverleners... hebben de organisatie ernstig geschaad, zegt Meijers. Voor de publicatie zeiden mensen dat het mooi was dat ik voor Oxfam werkte. Maar later vroegen ze alleen maar of er meer seksfeesten zijn geweest. Al, dus de directielid Meijers van Oxfam in het AD. En Omroep West meldt dat de Haagse imam Favas Jeneet... zondag spreekt op de conferentie Martelaren van het Vrije Woord in Den Haag. De bijeenkomst is in een zaaltje aan het Buitenhof... en dat is op steenworp afstand van het Binnenhof... waar men het spreekrecht van moslims probeert te beknotten. Zo is te lezen op de aankondiging van het platform Bewust Moslim. Dat is een platform dat een stevig islamitische identiteit tot stand wil brengen. Fawaz Jeneet is omstreden. Vorige maand noemde hij de Rotterdamse burgemeester Ahmed Abu Talib in een Facebook-video een afvallige moslim. En er is hem een gebiedsverbod opgelegd in twee Haagse wijken. in een poging te voorkomen dat hij daar een moskee begint. Waar is het aansluiten geblazen? Dennis Mooi. Um, vooral op de A2 van Den Bos naar Utrecht. heb je 20 minuten vertraging. namelijk tussen Veghel en de kerk Driel. dat 6 kilometer file. En op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. daar staat tussen Heemskerk en het knooppunt Rotterpolderplein... 6 kilometer file door een ongeluk. De weg is weer vrij, maar je hebt nog wel een minuut of tien vertraging. Zullen we even een ik het een grapje doen? Huh? Ja, ja. Je denkt zeker dat je Steve Miller bent. <laughs> nee. Niks gezegd, hè? in relatie tot mijn huidige Radio 2-collega. Take the money and run. Steve Miller Band was dat in 1976. Dan gaan we naar het wielrennen van gisteren. De Scheldeprijs. Sprinter Dylan Groenewegen... die was vooraf de grote favoriet. Maar hij werd uit de koers genomen. Met een man of dertig dook hij onder de spoorbomen door... terwijl de lichten al knipperden En Damani...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 Ja, euh, euh, ik vind euh, koersen in Zeeland heel mooi. En euh, om te starten in een eigen land en dan richting België was, euh, was wel echt gaaf. En euh, ja, het is voor type sprinten natuurlijk euh, een van de koersen. Ik heb wel eens gehoord euh, dat het, het officieus WK-sprint is. En euh, ja, dan wil je natuurlijk als je 21 bent en mag starten, euh, je best doen. Ja, en dan ben je gewoon officieus wereldkampioen sprint. Ja, officieus dan niet. <hijen> nou ja, het is, is uh, super gaaf. Uh,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 Dan een heuse rendang-fitty. Een storm van kritiek vanuit Maleisië is neergedaald op het hoofd van Greg Wallace. Dat is een jurylid in het tv-programma MasterChef UK. Wallace was daarin kritisch op een Maleisische kok omdat hij het Maleisisch-Indonesische gerecht rendang volgens hem niet juist had bereid. En dit zei Wallace erover. I like your rendang flavor. That's like a coconut sweetness. However, the chicken skin isn't crispy. It can't be eaten. But all the sauce on the skin. I can't eat. Ja, Wallace waardeert dus de smaak van de rendang, maar, uh, uh, maar niet het vel van de kip, want ze maken dat daar blijkbaar met kip. Uh, hij zegt dat het niet krokant en daarom niet te eten. Op Twitter gaan de Maleisjes helemaal los op dit westerse jurylid... die het beter denkt te weten dan een Maleisische kok... want het gerecht er dank hoort nooit krokant te zijn. Dat weet iedereen in het land, is zo'n beetje de boodschap. Correspondent Michel Maas. Michel, ja zelfs de Maleisische minister van Buitenlandse Zaken... heeft zich hiermee bemoeid om maar eens even aan te geven... dat je de Maleisjes niet aan hun eten moet komen. Nee, niet aan hun eten, niet, zeker hun eigen eten niet. En eigenlijk aan niks wat te maken heeft met hun culturele erfgoed. Daar zijn ze zo gevoelig voor. En deze opmerking die was ook zo fout. Het is alsof een uh, jurylid zegt, uh, iets zegt over de Nederlandse ertensoep, Dat die niet zo dik hoort te zijn of zoiets. Dat, uh, dat zouden de Nederlanders ook niet pikken. En uh, ja, het is, het is inderdaad zo verkeerd... dat iedereen er ook ontzettend veel grappen over is gaan maken op het internet. De meeste reacties uh, zijn, uh, zijn lacherig ja die man voor de gek met zijn crispy. Alles wordt ineens crispy op Twitter. <lacht> en uh, het is een belangrijk onderwerp van de cartoons ook. Uh, maar er is ook een beetje de serieuze ondertoon. Uh, en dat is uh, wat je net eigenlijk al aangaf. Wat weten die blanken nou helemaal van Aziatisch eten? En uh, dat, is, dat is de echte gevoeligheid hier. Ja. Nou, weet ik toevallig wat er een dang is. Ik heb ooit een, een, een Indonesische schoonmoeder gehad. En die heeft me dat ook geleerd te maken. En die maakte dat altijd met rundvlees Maar dit is met kip dus. Ja, ja, maar het is zeg maar eh, draadjesvlees, zeggen we in Nederland. Het is helemaal gaar gesudderd. En eh, dat doen ze in Maleisië met kip. Maar in Indonesië inderdaad met rundvlees. En eh, het principe is hetzelfde. En de saus, ja zelfs de saus verandert. Deze saus die was kennelijk zoet volgens deze eh, kok die ik net hoorde. Maar eh, meestal in Indonesië is dat een pittige, dikke saus. Dus eh, ook daar zit verschil in. Maar het basisprincipe van de rendang is toch dat het draadjesvlees hoort te zijn. Wat zeggen de makers van Masters of UK nu over de kritiek die op ze neerdaalt vanuit Azië? Ja, nou, de, de chef zelf heeft net gereageerd... en heeft geprobeerd uit te leggen dat hij het zo niet heeft bedoeld. Maar dat, uh, ja, dat, dat wordt niet serieus genomen. Maar een ander jurylid die heeft het eigenlijk nog veel erger gemaakt... dan het al was. En hij heeft gezegd van... ja, maar Rendang is eigenlijk helemaal geen Maleisisch gerecht. Het is eigenlijk Indonesisch. En daarna maakte hij het uh, nog erger door namaste te zeggen dat is een Indiase groet. Uh, de, dus die man die gaf aan dat hij er helemaal geen verstand van had. En <lacht> ja, als je Maleisiërs zegt dat, dat iets wat zij Maleisisch vinden, dat dat Indonesisch is, dan. Uh, ja, uh, iets ergers kun je ze niet aanwrijven, ja, zou je bijna nee, zeggen. Want, want die twee liggen elkaar wel vaker uh, dwars. Maar, maar ze laten zich niet uh, uit elkaar spelen hierdoor. Uh, nou, uh, er stond een verbaasde reactie op het internet. dat dit voor het eerst is dat deze twee landen het ergens over eens zijn. En uh, ik zag net een leuke cartoon. Uh, daar stond uh, Tom en Jerry op die samen ten strijde trekken. En dat is het zo'n beetje, want uh, Maleisië en Indonesië zijn als Tom en Jerry. hebben altijd ruzie over van alles. Over wie de bakermat van de batik is. Uh, oh. Nou ja, al, alles, alles ja. vinden ze van hun. Maar hier zijn ze het over eens. Rendang hoort gewoon Rendang te zijn. En die